6 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Opnieuw doden bij betogingen Syrië. Opta, NMA en Consumentenautoriteit worden samengevoegd. En ook Gouden deelnemster heeft recht op WW. Ooggetuigen zeggen dat Syrische veiligheidstroepen... opnieuw het vuur hebben geopend op demonstranten. Dat gebeurde nadat ze in de buurt van Dara een standbeeld van president Assad in brand hadden gestoken...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 Minister Opstelten is blij met het standpunt van de korpsbeheerders... maar hij moet wel nog nadenken over wat hij nu precies gaat doen. De politiebond ACP is ook enthousiast over het voorstel van de korpsbeheerders... maar waarschuwt wel dat de extra uitgaven niet ten koste mogen gaan... van het aantal banen bij de politie. Een voormalige taxichauffeur is in Engeland veroordeeld tot minstens 27 jaar cel... voor een reeks gewelddadige verkrachtingen van bejaarde vrouwen en mannen...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 ADB Verkeersinformatie. De files van de avondspits beginnen nu langzaamaan op te lossen. De meeste files staan nog rond Utrecht, bij Rotterdam en in het zuiden van het land. De opvallende files, de files met veel vertraging... die staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Maastricht Aker Airport en Urmond, 7 kilometer. Na 15 naar Europoort tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloes 6 na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Maarn en de afrit Den Dolder 5 kilometer. Ook daar gebeurde midden in de spits een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer open. En de A76 van Heerlen naar de Belgische grens tussen Spaubeek en Knopen-Kerensheide 2 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook licht.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele avond. Het wereldnieuws is in landen te vatten. Jemen, Syrië, Libië, Japan en Jordanië. En daar beginnen we mee, want in de Jordaanse hoofdstad Amman zijn demonstranten die op een plein kampeerden om hervormingen te eisen, aangevallen door aanhangers van het bewind. En daarbij zijn zeker 57 betogers gewond geraakt. Correspondent Nicole Levever deed aan het begin van de uitzending live verslag van de rellen. U heeft dat wellicht gehoord, ze is nu weer aan de lijn. Nicole, het was erg onrustig toen wij met elkaar spraken. Hoe is het op dit moment? Nou, de meeste betogers die zijn uh, naar huis gegaan. Een aantal die staan daar nog steeds. Maar uh, uh, ja, het is een beetje helemaal schoongeveegd het terrein waar, uh, waar ze kampeerden. Mensen hebben de tenten gebruikt om hun hoofden te beschermen, want uh, het terrein dat ze bezet hadden, dat lag onder een viaduct. En vanaf dat viaduct werd er met stenen op hen uh, gegooid, dus om uh, zich te beschermen. Er waren op dat moment ook nog een heleboel kinderen aanwezig. Hebben ze de tenten gebruikt om, uh, om zichzelf uh, te beschermen. Mm. Dus op dit moment is het in ieder geval een stuk rustiger ja. in de stad. En wie voerde die aanval op die demonstranten uh, uit? Nou, het waren, zoals ze zichzelf noemden, koningsvertrouwen. Die vinden dat het allemaal helemaal in orde is in Jordanië. Ik sprak een van hen en uh, die kreeg meteen bijstand van een groep die er omheen stond. Die zeiden van, nou, wij zijn niet zoals andere landen. Hier is alles oké. Okay. We hebben hier democratie, we hebben een geweldige koning. We hebben allemaal een baan. We hebben geweldige gezondheidszorg, onderwijs. Dus uh, ik weet niet waarom deze mensen de straat op gaan. En deze mensen, nou, er wordt van gezegd dat ze betaald zijn door de overheid. Je zag het ook gebeuren. Ze gingen met stenen, gingen ze. De betogers te lijf en ja, de politie die deed alsof ze ingrepen, maar die sloeg dan een arm om de mannen heen die net uh, stenen van boven op uh, de families had gegooid. En die zeiden nou doe maar even een stapje terug en vijf seconden later mochten ze weer hun aanval beginnen. Dus er wordt van uitgegaan dat deze mensen betaald werden door het regime. Ja, en die betogers hè, die kampeerden op dat plein met die tentjes en dergelijke. Dat is een groep die noemt zich de jongeren van 24 maart. Wie zijn dat? Nou ja, ze hebben eigenlijk 24 paar gekozen. Dat was gisteren, dat was de eerste dag dat ze hun tent opsloegen. Dus dat is voorkomen willekeurig en ze hebben ook naar andere landen gekeken die ook hun datum als beginpunt hebben genomen. En wat mij opviel, het zijn een paar jongeren die hun tent hebben opgeslagen, maar het was een heel gemeneerd gezelschap eigenlijk. Er waren wat moslimbroeders aanwezig, wat dames, gesluierde dames waarvan alleen de ogen te zien waren maar ze waren zeker niet in de meerderheid. Er waren ook uh, uh, hele moderne vrouwen, uh, mensen van alle leeftijden. Dus het was echt een, een gemeneerde groep. Mensen die eisen dat er wat verandert in het land. Er is een parlement gekozen een aantal maanden geleden en ja, die, die verkiezingen ja, die hebben een, een, een vertegenwoordiging opgeleverd opge, waar niemand zich in terug herkent. En uh, ja, ze willen gewoon dat dat verandert, dat er wat gebeurt. Uh, dat ze echt wat te zeggen hebben over hun eigen situatie. En voor de rest kampen veel mensen met economische problemen willen hmm. dat daar wat aan gebeurt. En ze hebben het gehad met de corruptie. Ja, nou hoorden we eerder vandaag in de uitzending ook dat in Jemen wordt er alweer over volgende week vrijdag gesproken. Daar hebben ze een lange adem. Hoe zit dat bij jou in Jordanië? Ja, ik verwacht een beetje hetzelfde. Morgen is ook nog een soort van halfvrije nee, dag. Misschien dat ze dan weer... De straat op gaan. Maar ja, de vrijdag, dat is echt een, een dag dat in alle landen de mensen de straat op gaan. In Jemen nemen ze geen genoegen met de toezegging van, van het president daar. Die heeft gezegd: Nou, ik wil eventueel wel optreden als er een heel goed alternatief is. En de mensen denken daarvan: Wie is hij na 30 jaar wanbestuur om daarover te oordelen? Ja, en ik, ik weet, het is moeilijk om te beoordelen wat er hier in Jordanië gaat gebeuren. Een bijkomend uh, uh, probleem in dit land is dat de bevolking heel verscheiden is. Er zijn zeker is. Nou, 65 is Palestijns. Uh, dan heb je de, de, de echte Jordaniërs. En ja, iedereen heeft wat te winnen of te verliezen bij uh, de koning... of juist ja. het leger dat aan de macht is. En dat maakt het lastig. Oké, okay, Nicole. dankjewel voor dit moment. Nicole Leveve vanuit Jordanië. Dan de stresstest voor de kerncentrales. Dat willen de Europese leiders. Ze willen hem niet alleen in Europa, maar ze willen hem in de hele wereld. Europese centrales zouden voor het eind van het jaar... een stevige test moeten ondergaan. Volgens bondskanselier Merkel is er overeenstemming over een uniforme test... Maar volgens de hoogst mogelijke veiligheidsvoorschriften. Minister Van Hagen, de vicepremier van Economische Zaken... is zeer tevreden over het besluit. Belangrijk is natuurlijk dat we blijven kijken... naar wat in Japan is, is voorgevallen. Uh, veiligheid en zorgvuldigheid uh, dient erbij voorop uh, te staan. Uh, we zullen ook uh, moeten kijken wat de evaluatie van wat er in Japan gebeurt... Dus voor consequenties heeft. En wat dat betreft ben ik ook blij met uh, de stresstest... waartoe uh, uh, Brussel uh, uh, vandaag heeft besloten... Alle 143 kerncentrales in de Europese Unie worden aan die test onderworpen. Uitkomsten van die stresstest worden openbaar. En als daartoe aanleiding bestaat, dan zullen ook direct maatregelen getroffen worden. Minister Verhagen. We praten verder met onze energiecorrespondent Bram Schilham. Bram, nou ja, dat klinkt ontzettend mooi, maar hoe gaat zo'n test eruit zien? Ja, daar zit gelijk de adder, uh, want het moet nog verder worden uitgewerkt. Er gaan deskundigen van de Europese landen zich vanaf volgende week buigen. En met die uitwerking staat of valt natuurlijk wel de waarde van die stresstest. Um, maar je hebt het bij de banken gezien. Ik bedoel, je kan hem heel uh, makkelijk ja. maken, dan komt iedereen erdoor. Je kan hem ook lastig maken. Precies, en dat is natuurlijk helemaal de vraag wat dat in dit geval gaat, uh, gaat opleveren. Een, een, een zwak punt is dat het ook op basis van vrijwilligheid is. Dus landen kunnen uh, vrijwillig daar wel of niet aan meedoen. Aan de andere kant, na de verme taal op deze eurotop van al die Europese leiders... Uh, kunnen ze ook moeilijk met een fluttest uh, op de proppen komen. Dus nee, het, het zal wel iets gaan voorstellen, maar... Ja, of het nou echt uh, uh, heel, heel stevig wordt, ja, dat hangt echt af van die uitwerking. Ja, Frankrijk bijvoorbeeld heeft gezegd dat elke Franse centrale... die niet door de test komt, onmiddellijk wordt gesloten. Ja. Dan kan het of zijn dat die test niks voorstelt... of het kan zijn dat die Fransen heel erg veel vertrouwen hebben... in hun eigen centrales. Ik denk dat, dat het nog iets anders is. Dat de Fransen uh, erop rekenen dat ze de eisen wel zo naar hun hand kunnen zetten... dat ze in ieder geval geen, ja, ja. met hun kernstrales geen gevaar lopen. Want je moet uh, uh, je realiseren dat Frankrijk zeer afhankelijk is van kernenergie. 70% van de, uh, van de stroomvoorziening komt uit de kerncentrales daar. Dus ik zie het niet gebeuren dat Frankrijk... Uh, een groot deel van zijn energievoorziening laat stilleggen... door het falen van een test. Nee. Dus dat is denk ik toch wat, uh, ja, uh, wat zelfvertrouwen op zijn Frans. Oké, okay, zelfvertrouwen op zijn Frans, zoals jij zo mooi zegt. Maar welke Europese centrales moeten er wel oppassen? Nou, Er zijn eigenlijk vier in uh, Oost-Europa, uh, in Tsjechië twee en in Slowakije twee. Dat zijn wel de zwakke broeders in Europa, uh, vindt iedereen. vinden alle experts die we daarover spreken. Er wordt al jaren gesproken over het misschien wel uh, sluiten van die centrales... of uh, de veiligheid heel erg uh, opvoeren. Dus hele dure maatregelen nemen. Nou ja, het, het zou kunnen dat door deze stresstest het doek toch wat sneller valt... voor deze vier centrales daar. Goed, en dan willen ze ook nog een keertje, zegt Europa vandaag... Ja. de rest van de wereld aan zo'n stresstest onderwerp. Ja. Dat is meer een oproep hè, aan de rest van de wereld. En Ga, gaat dat lukken? Nou ja, ik denk dat dat vooral een kwestie is van zelf het goede voorbeeld geven. Dus dan moet je ook wel met iets substantieels komen in Europa zelf. En het is misschien ook niet overal nodig. Want gisteren hebben bijvoorbeeld de Verenigde Staten al bekendgemaakt... dat zij hun eigen kernstralen ook aan een veiligheidsonderzoek gaan onderwerpen. Dus er gebeurt in de hele wereld wel wat. Toen komt een stresstest, maar de discussie gaat nog over... hoe de definities daarvoor precies luiden. Vanavond ook een mooi kaartje te zien in het journaal... waar al die kerncentrales staan. En dat komt vast en zeker ook wel weer op internet terecht. Dankjewel, Bram. Bram Schillam was dat. Straks blikken we alvast vooruit naar de voetbalwedstrijd van vanavond. Voor wie het vergeten is, Hongarije voetbalt tegen Nederland. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, de vrijdagavondspits, zit een beetje hardnekkig op de A2. Uh, ja, maar toch beginnen ze nu wel op te lossen hoor. In het zuiden van het land stond inderdaad een lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk. Maar goed, de rijbaan is weer vrij. De file is daar nu zo goed als opgelost. Bij Rotterdam is het nog wat drukker op de A15 naar Europoort. Bij het Vaanplein staat 4 kilometer stil na een ongeluk. Maar de rijbaan is het daar ook weer open. Dat is nog niet zo op de A76, van Heerlen naar de Belgische grens. Voorknopend Kerendzijde staat 3 kilometer stil. Na een aanrijding is daar één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Bert van Sloten. Het is onduidelijk hoe het verder moet bij Ajax. Kruif, Johan Kruijf, vindt namelijk dat er te weinig voetbalkennis in de Ajax-leiding zit. En hij heeft een ingrijpend plan om de club naar een hoger niveau te brengen. Dat plan voorziet ook in het ontslag van een aantal mensen, onder wie Danny Blind. En dat vindt Ajax-directeur Rick van der Boog een stap te ver. Wat niet wegneemt dat hij het plan van Kruijf in grote lijnen een goed idee vindt. Daar hoeven we het niet over te hebben. Dat plan, dat staat, dat gaan we ook doen. Ja, dan kun je het nog hebben over de manier hoe het plan tot stand is gekomen. Dat wij zien dat het uit de staande organisatie komt. Hè? Gewoon uit intern. Dan vind ik dat je iets meer draagvlak had kunnen creëren binnen die staande organisatie. Maar, zeg ik, daar moet je boven staan. Het is voor eigen goed. Gaan we doen. Daarna komt er een moment waarop het gaat over eh, zeg maar de regie, de verantwoordelijkheid en de eindverantwoordelijkheid. En je kunt één niet toestaan. Dat je zegt van oké, okay, bouw daar maar een afdeling en we horen het wel. Er zijn twee mensen die aan niemand rapporteren, die bepalen zelf wat er gebeurt. En sterker nog, hier heeft u een lijstje van acht namen. En van die acht namen, deze vijf, die mag u morgenochtend, mag u, meneer, wat is het leuk om te doen, mag u die vijf aanzeggen. Waarbij er ook één is, die heeft meer dan 300 wedstrijden in het eerste van Ajax gespeeld. Dus wacht even, we hebben het over meer voetbal in huis. Maar ik moet nu morgen iemand vertellen, die meer dan 300 wedstrijden heeft gespeeld, dat hij niet meer mee mag doen, want die hoort er niet meer bij. Is dat Danny Bent? Nou, het gaat niet om, om namenverders, maar de, jullie kunnen zelf, er zijn er niet zoveel die er meer dan 300 hebben gespeeld. Dus dan zeg ik van, dat was er maar één van die vijf. En voor de andere drie, ah, daar vinden we wel wat, het hek kan altijd opengezet worden. Ik bedoel, er zijn altijd baantjes te vinden. Dat vind ik niet zorgvuldig, dat vind ik niet netjes. Dus ik, daar kan ik niet zo goed mee leven als directie zijn, omdat ik vind dat je, hè, als je een warme club bent, dan ben je ook voor je personeel. Maar soms, als iets goed moet worden, en, en dat vind Kruif, zul je soms ook harde maatregelen moeten nemen. Ja, dat vind ik ook. Dus ik, ik kan me ook nog vinden, dat hebben we ook gepreerd op dezelfde jongens luisteren... ga dan beginnen en in die ombouw vallen er mensen af. Dat kan al na een maand, kan er twee maanden zijn, kan er drie maanden zijn. Want mensen willen misschien niet mee, kunnen er ook helemaal niet in mee. Maar dan heb je vanuit een nieuwe structuur die je neer wil zetten... heb je met die mensen gesproken, heb je ze de kans gegeven om daarin mee te gaan... omdat wij als directie dat helemaal steunen. Ja. Nou, daar was geen enkele... Uh, ruimte voor, het is uh, zoals het heet uh My way or the highway, of alles of niets. Wij bepalen de regie. Er is ook niemand aan wie zij rapporteren. Zij bepaalt zelf wel. Dat kun je als directie niet toestaan. Dan moet je zeggen van ons: luister, je mag het plan uitvoeren. Maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de directie liggen. Wilt u nog wel met Cruijff praten op deze manier? Nou, ik wil met Cruijff inhoudelijk praten. Want de man heeft verstand van voetbal. Net zoals Dennis dat heeft, Wim dat heeft. Maar overigens hebben wij nog twintig andere goede voetballers in, in ons midden. Hè. Ik bedoel, het is niet alleen deze drie. En daar hebben we ook contacten mee. En dat we daar nog mee kunnen leren. Dat we nog meer mensen. Kunnen betekenen, maar het gaat om een houding dat je het wel met elkaar doet. Je zult wel zorgvuldig moeten zijn, mensen niet beschadigen om uiteindelijk die doelstelling te bereiken die je, die je bereiken wil. De strategie van Cruijff is duidelijk: hij wil de club nu van binnenuit hervormen via een ledenraad die dan weer een raad van commissarissen wegstuurt. Ingewikkeld verhaal, maar op die manier, een, een langzamere manier, zegt hij: ja. Maar ja, als het moet, dan moet het dan maar zo. Uh, wordt u daar bang van? Nee, helemaal niet. Kijk, dat zijn vind ik hele integere processen die het, zelfs de politiek heeft. Je wordt gekozen, je zit in de, in de regering. En als je een keer weggestemd wordt, dan valt de regering... en dan wordt er opnieuw gestemd. Dat, dat geldt hier ook. Als het op een correcte, respectabele manier gebeurt... en het is goed voor de club, dan is het goed voor iedereen. En dan kunnen we met alles leven. Rick van den Bouw van Ajax zei daar tegen verslaggever Martin Friesema. De leden van Ajax willen een spoedzitting houden over de situatie... en die vergadering zal zo goed als zeker komende week plaatsvinden. En dan Foodwatch Dat is een relatief nieuwe consumentenorganisatie. Die analyseert regelmatig producten van de voedingsindustrie. En hun conclusie? Vaak zit er een groot verschil... tussen wat er op de verpakking beweerd wordt en de inhoud zelf. Pure misleiding, zegt Foodwatch. Maar wat vinden de fabrikanten van deze nieuwe luis in de pels? Verslaggever Jeroen Schutijzer vroeg het aan de multinationals... Friesland Campa Campina en allereerst Unilever. U hoort de woordvoerster Fleur van Brugge. Nou, ik denk dat er uh, geen voedingsmiddelenfabrikant is die het in essentie niet eens is met wat wordt stelt. Ze willen uh, heldere voorlichting, ze willen dat uh, voedingsmiddelenfabrikanten goed aangeven wat er wel en niet in producten zit. En dat willen wij ook. We willen dat consumenten een wel overwogen keuze kunnen maken. Ze hebben veel kritiek op teksten die op uh, verpakkingen staan. Jullie waren dit jaar ook vijf keer uh, mikpunt. Heeft Unilever wat gedaan met die uh, kritiek? De manier waarop zij hun doelstellingen nastreven, dat is niet altijd de onze. Kijk, zij hebben bijvoorbeeld uh, kritiek op het afbeelden van ingrediënten op de verpakking. Hè. Zij vinden dat voedingsmiddelenfabrikanten bepaalde artikelen te prominent op de verpakking uh, afbeelden. Ook als dat ingrediënten maar in een hele lage dosering in zit. Wij streven daarna tijdens de productontwikkeling om, om een product zo lekker mogelijk te maken. Nou, dat betekent dat je... Uh, sommige ingrediënten in hele grote hoeveelheden nodig hebt... maar sommige ook uh, in wat kleinere, omdat dat ingrediënt heel smaakbepalend is. Uh, Friesland Campina heeft op één verpakking de tekst gewijzigd. Gaat dat nog op een andere verpakking doen? Ondernemen jullie stappen? Op dit moment hebben we geen plannen om teksten aan te passen... of de, te verwijderen op verpakkingen van onze producten, nee. Rob van Dongen is van Friesland Campina. Foodwatch had kritiek op Mona Yoki Drink Aardbei. De organisatie riep consumenten op via een mail te protesteren. Hoeveel reacties hebben jullie gekregen? Uiteindelijk hebben we over het hele jaar zo'n 300 reacties gekregen. En waar ging de kritiek over? Uh, had te maken met het hoge suikergehalte in het product en dat de aardbeien smaak wel wat overdreven werd. Te weinig aardbei? Te weinig aardbei. Hebben jullie de teksten veranderd? Inderdaad hebben wij een aantal zaken aangepast. Niet alleen teksten aan veranderd, maar ook de receptuur aangepast... We zijn namelijk al binnen Friesland Campina bezig met een suikerreductieprogramma in een groot aantal producten. En daar is Mona, waren we ook al mee bezig om de hoeveelheid suiker geleidelijk in stappen te verminderen. En aardbei is veranderd in een vleugje aardbei? Het is een smaak. Hè? Dus een vruchtenconcentraat geeft vaak een hele sterke smaak. Dus er zit eigenlijk altijd maar heel weinig vruchten in producten. Maar het geeft wel de smaak van aardbeien. En een vleugje aardbei geeft dat denk ik goed weer. Foodwatch had ook aanmerkingen op een ander product, appelsientje Hollands fruit. Fruit komt nauwelijks uit Nederland, zegt die organisatie. Gaan jullie dat ook veranderen? Op de zijkant van de verpakking stond ook dat het fruit niet uit Holland afkomstig was. Dus de informatie op de verpakking was wettelijk gezien correct. Echter, er kan verwarring ontstaan en we hebben besloten om dat Hollands fruit van de verpakking te gaan verwijderen. En daar komt gewoon appelsientje, appelpeer op te staan. Gaan jullie nu uh, alle teksten nog eens beoordelen? Nee, dat is niet nodig. Uh, het is zeker niet onze intentie om, om consumenten te misleiden... via informatie op verpakkingen. Je hebt te maken met wetgeving. En we willen natuurlijk wel onze producten verkopen... en ook onderscheiden ten opzichte van andere aanbieders. Dus soms uh, zoek je wel uh, de rand op, maar daar kom je altijd uh, uit. En in dit geval ook hebben wij toch gezegd... ja, er zit wel wat in deze kritiek... Het past ook in onze programma's om dat aan te passen. En dat hebben we veranderd. Maar alle verpakkingen hoeven we zeker niet te veranderen... want de meeste zijn gewoon correct. De bijdrage was van Jeroen Schutijzer. Gaan we naar Joris van de Kerkhof... want die heeft met ongelooflijk veel Justin Bieber-fans gekeken... naar die film Never Say Never. Die gaat ook over Justin, Justin Bieber zelf. Zijn we ze dan nou weer aan het grillen, Joris? Ja, hij is uh, met een extra liedje bezig. Maar dat is nu voorbij... En dan uh, is er film van... Voor... Nou, de film is ook niet... Het <laughs> gaat maar door, gaat maar door. Hij is nu uh, in zijn... Uh, ja, zonder een, uh, een overhemd aan. Is je aan het dansen? Ziet er redelijk gespierd uit. Uh, anderhalf uur lang uh, hebben hier uh, ruim 200 uh, meisjes in Tilburg uh, gekeken... naar uh, de film Never Say Never van Justin Bieber. Het belangrijkste deel gaat uh, aan de zondag ook uh, naar zijn uh, concert in Ahoy... En misschien zijn er ook nog wel een paar die dan vorige week woensdag naar Antwerpen uh, gaan. Um, vooral een jongen die uh, vanaf zijn twaalfde begon te zingen. Vanaf zijn tweede begon te drummen. Vanaf zijn vijfde uh, op de gitaar begon te spelen. Het allemaal zelf heeft gedaan. Een film waar niet zoveel negatiefs over deze jongen is uh, te zien. Waar je ook niet kunt zien dat hij als 16-jarige uh, naar school gaat. Maar wel dat hij Madison Square Garden vol krijgt. En uiteindelijk aanstaande zondag ook uh, Rotterdam... En veel plezier aan zondag. Ja, dankjewel. Goed, komende zondag dus te zien het concert van Justin Bieber vanavond al te zien. Het Nederlands Elftal al over ruim twee uur, want dan spelen ze tegen Hongarije in Hongarije. Het gaat om kwalificatie voor het Europese kampioenschap in 2012. In Hongarije is ook onze verslaggever Bas Stigler. Bas, Bas um, ja, wedstrijd in Budapest. Hoe zijn de omstandigheden daar? Nou, prima. Als je kijkt naar het weer, het is het ongeveer zoals in Nederland. Als je kijkt naar het stadion waar vanavond in gevoetbald wordt... is dat niet helemaal het geval. Het is echt zo'n gezellige oude Oostblokbak... waar wel veel mensen zitten. Ik begrijp dat het nagenoeg uitgekocht is. Dat is ook al een unicum bijna. Want uh, meestal komen er geen 50.000, ruim 50.000 mensen... kijken naar het nationale elftal hier. Maar blijkbaar heeft mij voor het Nederlands elftal een uitzondering gemaakt. Het veld ligt er heel behoorlijk bij. Daar maakte van Marwijk zich nog wat zorgen over, maar dat valt geloof ik erg mee. Dus Het ziet er allemaal heel behoorlijk uit. Ja. En kan Hongarije een bedreiging vormen voor Nederland uh, vanavond? Want we gaan er eigenlijk automatisch vanuit dat het Nederlands Elftal wint. Ja, het is allebei waar. Want je mag er ook automatisch vanuit gaan dat het Nederlands Elftal wint van de ploeg die slechts 36 e op de wereldranglijst staat. Uh, tegelijkertijd, als je dit aan een voetbalcoach vraagt, dan zal hij als antwoord geven: Je kan van iedereen verliezen. Want als je jezelf niet bij de les bent, dan kun je altijd in de problemen komen. Maar normaal gesproken is Nederlands Elftal ook uh, met 3, 4, 5 afwezigen, eh, toch sterk genoeg, om Hongarije van zich af te schudden vanavond. Ja, want je zegt het al, Rob is er dus niet, Stekelenburg, Huntelaar, Van Bommel. Wie zijn er wel en hoe ziet de opstelling eruit? Ja, de opstelling is normaal gesproken niet zo ingewikkeld meer in elkaar te puzzelen... omdat er niet zoveel smaak in er zijn. Vorm is de keeper, dat heeft van Maarmijk eigenlijk al vrij snel bekend gemaakt. Een achterhoede bestaat dan vanaf de rechterkant uit Van der Wiel, Heitinga, Matthijssen en Pieters... Dat zijn de mensen die er ook normaal staan trouwens. Daarvoor staan twee controleurs. De Jong en Van der Vaart. Hoewel je Van der Vaart nou een controleur kan noemen, maar toch. Rijdje van drie daarvoor. Kuit, Snijder en Affelui vanaf de linkerkant. En dan van Persie in de spits. Oké. Okay. Vanavond dus het verslag hier te beluisteren op Radio 1. Dat doe je samen met Jack, Jack van Gelder. Speciale uitzending overigens van langs de Lijn vanaf 8 uur. Dan heb ik nog één bericht voor u. Want Nederland zal meedoen aan het handhaven van die no-fly-zone in Libië... onder de vlag van de NAVO. Gaan de Nederlandse F-sessies nou ook meedoen aan het bombarderen van doelen op de grond? Dat was de hamvraag tijdens de wekelijkse persconferentie met de minister-president. Overigens vandaag met de vicepremier Maxime Verhagen. En die Verhagen die leek vandaag... Overvallen door een suggestie van minister Roosentaal. dat er sprake zou kunnen zijn van een no-fly zone. Plus zijn antwoorden waren lang en onduidelijk. Luister naar de sterk verkorte versie. met uiteindelijk, ik verraad de plot al een beetje. een duidelijk einde. Ja, Maar dan nog even toch naar die vraag. wat is dan precies die no-fly zone. plus waar. minister Roosentaal het over heeft? Ik weet niet welke plus hij. Uh, met u over gesproken heeft. En, uh, wat wij daar uh, gaan uh, doen. Maar ik is kan uh, u wel verzekeren. dat die plus niet zo gelezen wordt als u nu meent te suggereren. Laat ik het dan anders stellen. Sluit u uit dat we daar bommen gaan gooien en gaan schieten? Wat ik zeg is dat uh, in de afdeling uh, de deelnemers aan deze navo. Maar het is nog niet zo moeilijk om te antwoord te geven... te vragen of we daar bommen gaan gooien of niet. Wat ik u zeg is dat u de artikel 100 brief moet afwachten. En ik heb dus gezegd daarbij dat de voorwaarden zoals u die ook geformuleert... dat u ook dus niet die suggestie uh, ten aanzien van de plus kunt uh, leggen... zoals die gesuggereerd werd. Maar dan gebeurt het dus niet. Pak ze rustig af. Ja, maar dat is dus geen ja of nee. Dat is wel een ja, ja of nee. Zoals we die bij het vorige Libië-debat hebben geformuleerd. Ja, ja. Ja, het is me toch niet helemaal duidelijk, meneer Vragen. Um, we gaan meehelpen daarbij het handhaven van die no-fly zone. En uh, is nou expliciet afgesproken, u heeft er ongetwijfeld afgesproken in het keubnet, we gaan geen gronddoelen bestoken, alleen in de lucht rondvliegen. Er is, omdat uh, het conform het NAVO-besluit wat gisteren genomen is. Maar dan is de conclusie toch dat we geen doel op de grond gaan bestoken. Ik heb u ook op heb... snelle wijze invulling gegeven wordt aan het uh, besluit wat gisteren genomen is. Ja, het is toch niet duidelijk. Uh, ik blijf het toch even proberen. Je kunt gewoon ja. zeggen, nee, we gaan niet bombarderen. Dezelfde voorwaarden als Spaties er gewoon golde... wapen en gelden ook hier. Oké, okay, dat waren de voorwaarden. Niet bombarderen. Precies. Dus we gaan niet bombarderen. Dus we gaan niet bombarderen. He, he. Dank u wel. <laughs> Dit was de verkorte versie. Goed, uh, ze hebben er tien minuten over gedaan. Alex de Vries, uh, ja, als je zo'n gesprek moet voeren, dan uh, reis je de haren te bergen. Hè? Ja, ik probeer helder zijn collega's en ook uh, lieve luisteraars natuurlijk. Goedenavond, bankeren hey. weigen, hypotheken te verstrekken aan woningen... waar particulier erfpacht op zit. We praten er zo over bij Avalspits. En ook aandacht voor overheidscampagnes. Succesvol, soms betuttelend. Maar de drankjeugd die heeft er lak aan. Blijf luisteren.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 Kijk ook op GITP.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij anti-regeringsdemonstraties in Syrië zijn volgens ooggetuigen zeker 20 doden gevallen. In verschillende steden gingen mensen de straat op om vrijheid te eisen. en om hun woede te uiten over de doden die gisteren vielen in Dara. Ook in de hoofdstad Damascus werd gedemonstreerd. Daar werden drie betogers doodgeschoten. Wie 65 is geworden krijgt zijn eerste AOW voortaan op zijn verjaardag. Als het aan het kabinet ligt, want het parlement moet er wel nog mee instemmen. De maatregel levert 60 miljoen euro op. Nu wordt de eerste AOW-uitkering nog uitbetaald op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt.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 Samenvoeging moet in 2013 een feit zijn. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met wolken in het noorden van het land en die breiden zich langzaam naar het zuiden uit. Maar het gaat wel heel traag. En dat betekent dat vanavond en vannacht en in het zuiden nog wel opklaringen zijn. Koelt af tot een graad of twee. Dan trekt morgen er echt dikke bewolking over, met misschien zelfs een enkel buitje. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar helemaal droog blijft het waarschijnlijk niet. Zeker niet overal. Maar in de loop van de middag knapt het weer van het noord uit gewoon weer op. Dan wordt het wel overal droog en dan gaat de zon ook weer schijnen. De temperatuur doet een flinke stap terug. In het noorden van het land is het 8 graden, in het zuiden misschien nog 12. Verder wijdt er een matige noordoostenwind. Zondag hebben we dan weinig wind meer over... en dan wordt het gewoon weer super fraai weer met volop zonneschijn... en de temperatuur in het zuiden van het land alweer rond de 14 graden. De ADB-verkeersinformatie. De avondspits is eigenlijk overal voorbij. Op de A4 staat nog wel wat file van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 3 kilometer, maar ook die is aan het oplossen. En op de A76 van Heerlen naar Geleen, tussen Schinnen en Geleen, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Banken bezorgen huizenbezitters slapeloze nachten en campagne tegen alcoholgebruik jongeren mislukt. Ja, een hele goede avond. Dit is WNL op vrijdag met Avondspits. Ongeveer 360.000 huizenbezitters die hun stulpje heel graag willen verkopen, die worden gegijzeld. Banken weigeren sinds een jaartje hypotheken te verstrekken voor woningen waar particulier erfpacht op rust. Dus erfpacht waar de grond niet van de overheid is. Directeur Rob Mulder van de vereniging Eigen Huis, goedenavond. Goedenavond. Ja, fijn dat u bij ons in de studio zit. Um, u heeft hierover vandaag een klacht ingediend bij de waakhond uh, van banken, de NMA. Op welke manier wordt de huizenbezitter klemgezet volgens u? Nou ja, wij vinden het een uh, ja, maatschappelijk schandaal uh, worden zo uh, ondertussen... dat uh -huh. uh, banken uh, weigeren om uh, nieuwe bewoners uh, van woningen... Uh, of potentiële kopers van woningen die uh, op particuliere erfpacht uh, staan... om die een hypotheek te verstrekken. En wat vandaag aan de orde is, dat is dat alle banken uh -huh. ook collectief daartoe hebben besloten... Uh, nou, de mededingingswet die zegt je mag geen afspraken maken die de concurrentie beperken. En ook feitelijke gedragingen die de concurrentie beperken, uh, die zijn verboden. Maar banken zijn uh, collectief daarmee gestopt. Ja, laten we eens even, even, even en... kijken naar de beweegredenen van de banken eerst. Ze zeggen banken zijn, onder andere verhuisjesmelkers. Grondbezitters kunnen de vergoeding voor het gebruik van de grond, erfpacht dus, soms wel met 80% verhogen. Uh, een gelegenheidsargument of een terechte angst? Nee, dit is echt een gelegenheidsargument. Uh, want uh, het punt is eigenlijk dat de banken ook gewoon gestopt zijn... met het kijken naar de voorwaarden die uh, die erfpachten regelen. Hè, dus normaal gesproken, als je een hypotheek zou aanvragen dan zou een bank ook natuurlijk kijken naar die erfpachtvoorwaarden. Uh, mm. En daar zijn ze helemaal mee gestopt. Ze hebben gewoon ja, waarom, gezegd, waarom, waarom nu opeens? Zou de crisis daarbij een rol spelen... en dat banken zo min mogelijk risico willen lopen? Banken zijn natuurlijk ontzettend uh, voorzichtig geworden. En dat mm. vinden wij ook een, uh, ja, een, een logische uh, reactie. Maar het is in dit geval een extreme overreactie. Uh, Want ze hebben gewoon uh, ja, uh, honderdduizenden panden hiermee uh, in de ban gedaan... En ja, de, de bewoners daarvan die kunnen hun woning dus niet meer uh, verkopen. Nee, uw, uw extra argument is dat heel veel particuliere erfparkcontracten uh, vaak zelfs consumentvriendelijker zijn dan overheidserfpachtcontracten... waar ze geen problemen mee hebben. Uh, hoe, hoe zit dat nou precies? Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, een vereniging van eigenaren. Ja, dus mm -hmm. als je een appartement hebt, dan heb je met, met al die appartementseigenaren een vereniging van eigenaren. Ja. Het kan zijn dat de, de grond eigenlijk van die VVE is. En die rekenen bijvoorbeeld 1 euro per jaar, erfpacht. Ja. Nou, dat is natuurlijk erg gunstige voorwaarden. Maar banken kijken daar niet meer naar. Ze zeggen het is particuliere erfpacht. Dus wij doen er niet meer aan mee, wij financieren dat niet. Nee, laten we eens even kijken wat de reactie bijvoorbeeld van ING Groep uh, was vanmiddag. We hebben ze uiteraard om reactie, zelfs een schriftelijke reactie, gevraagd. Uh, ik citeer, ING financiert op basis van erfpacht... waarbij de verpachter eigenaar de overheid is. Uh, of semi-overheid. Um, en de particuliere erfpacht staan wij niet toe... Uitzondering op het voorgaande zijn de bestaande panden met particuliere erfpacht... die al door ING gefinancierd zijn. Heeft u het ooit zo stellig gehoord? Nou, dat is wel heel duidelijk en stellig. De, de, wij, wij doen dat niet meer. De particuliere erfpacht staan wij niet, uh, niet toe. Ja, Wat die uitzondering uh, betreft, hè, dat, dat, dan gaat het eigenlijk om bestaande klanten de woningen daarvan, als je die zou verkopen... dan zou de nieuwe koper uh, dus weer bij ING uh, terecht kunnen. Mm -hmm. Nou, op, op zichzelf, zoals u het nu aan mij voorleest, klinkt dat als een verruiming. Want wij hebben natuurlijk die acceptatievoorwaarden van de bank ook goed bekeken. Daar zitten eigenlijk tot nu, nu toe uh, meer voorwaarden aan. Maar, maar goed, als, uh, als dit een verruiming is, dan is dat op zich mooi. Er mm -hmm. is wel één heel groot probleem. Een nieuwe koper van zo'n pand die kan dus alleen bij ING terecht... En wij kennen ook voorbeelden. heet oh, dat. dat. He? Dronge winkelneering heet dat. En wij kennen voorbeelden van mensen die zeggen: van ja, dat, daar betaal je nogal een hoge prijs voor. Ja, meneer Mulder, de Nederlandse Vereniging van Banken, de lobbyclub van, van alle banken, die voelt misschien toch een beetje nattigheid. Ze lieten bij monden van woordvoerder Bart van Leeuwen aan ons weten vanmiddag. dat er een uitnodiging voor een rondetafelgesprek volgende week de deur uitgaat. En dat is natuurlijk bijzonder, want dat meldde deze club drie weken geleden ook al. Um, eerst zien, dan geloven. En heeft u er überhaupt zin in... in zo'n tafelgesprek? Nou, wij gaan zo'n gesprek... natuurlijk niet uit de weg. Uh, maar ja... de eerlijkheid gebied te zeggen dat er al maanden... over gesproken wordt en dat er nog steeds geen... oplossing is. Dus uh, ja... Wat en de minister is... heeft ze gewaarschuwd, hè? Jan Kees de Jager van Financiën. Ja, daar zijn we ook heel blij mee. Uh, hij doet dat, denk ik... Uh, uh, achter de schermen zal hij misschien ook best wel... druk uh, uitoefenen op de bank. Hij heeft dat ook... in het openbaar gezegd, dat... Uh, ja, dit toch wel van hun verwacht dat ze met een oplossing... Uh, komen. Ja. Kijk, zo'n tafelgesprek is, is mooi, maar ja, ja, eerst zien dan geloven, zoals u zegt. En bovendien, het is een acuut probleem. Banken die hebben het probleem veroorzaakt. Als dat het zo is, he, ik onderbreek u even. Als het acuut is, waarom stap je dan niet gewoon naar de kort Nou, dat is, kijk, juridische stappen uh, sluiten wij ook niet, uh, niet uit. Uh, maar dat wordt natuurlijk een, ook een hele een zaak van de lange adem. Uh -huh. Um, wat wij vandaag hebben gedaan is bij de NMA een, een, een, een klacht ingediend. Um, omdat wij dus uh, buitengewoon verdacht vinden... dat uh, alle banken met z'n allen collectief ermee gestopt zijn. En de maar de NMA niet... heeft ook langer tijd nog nodig, hè, zegt ze. Ja, we, maar we proberen toch wel de, ja, de druk uh, op te voeren op, uh, op deze wijze. Kijk, banken die, uh, zijn met een hele operatie bezig. Uh, de, de klant centraal. Mm -hmm. en wat ze eigenlijk doen is de klant met zijn rug tegen de muur zetten... En uh, wat je toch wel uh, ziet is dat het imago van banken steeds slechter wordt. Nou, daar kunnen ze iets aan doen. Door gewoon een maatschappelijk probleem wat ze zelf veroorzaakt hebben. Nu ik heel snel zelf op te lossen. Ik ben heel benieuwd of ze hier gevoelig voor zijn. Maar u heeft daar wel een punt. Uh, Rob Mulder, directeur Vereniging Eigenhuis. Uh, dit muisje krijgt vast nog wel een staartje. Dank voor uw commentaar nu. Graag gedaan. En daarmee is het tijd geworden voor de financiële markten. Eerst even de AIX, die sloot vandaag op 365 punten een flink stijging. en een flinke stijging. Ik praat erover met Evert Waterlander van Optimix. Goedenavond, Evert. Goedenavond, Alex. Uh, nou, uh, van de AIX toch maar even naar Portugal, want dat trok er wel heel veel aandacht weer. Want de demissionaire premier die eerst acht klaagde... zegt nu, Portugal heeft geen noodhulp nodig vanuit Brussel. Wat moeten we daar nou weer mee? Ja, ik denk dat je gewoon moet zeggen... de man is demissionair, dus moeten we het al te serieus nemen. En ik denk ook dat ik de reactie op de financiële markten zo uh, zie. Want de, de euro werd niet echt zwak. En uh, ja, je ziet niet dat de beurs er ook echt van onder de indruk is. Nee, Maar als je nou over vertrouwen hebt hè, binnen de eurozone... ene dag zegt hij uh, zeer onverstandig uh, dat de voorstellen zijn weggestemd... en nu roept hij alle maatregelen zijn ingevoerd... Uh, een politiek crisis helpt niet, maar deze crisis zal Portugal niet afleiden van het nakomen van zijn verantwoordelijkheden. Ik bedoel, maakt hem niet betrouwbaarder, deze uh, man? Nee, maar da daarom zeg ik ook, je moet, ik denk dat je moet zeggen, het was een minderheidskabinet, hij is dimensionair. Er komt gewoon een andere wind in Portugal en dat is waar je straks je blik op moet gaan richten. Oké, okay. dan even weer naar Nederland. Het Nederlandse producentenvertrouwen uh, is uh, in maart omhoog geschoten, meldt het CBS. Flink omhoog geschoten zelfs, van uh, 1,7 in februari naar 5,8. Als vertrouwensindicator wordt het ook mogen wezen. Um, zijn wij zo optimistisch in het land en is dat wel terecht, uh, Evers? Nou, ik denk dat optimisme in Nederland zeker terecht is. Hè? Want, want ondanks het feit dat we nog altijd over crisis praten... de werkgelegenheid ontwikkelt zich, je, zich in Nederland nog steeds bijzonder goed. Hè? We hebben een dus, van de uh, laagste werkloosheidscijfers hè, in Europa. Precies. En we hebben gewoon ook goede pensioenvoorzieningen... ondanks dat iedereen zich daar wel druk over maakt. Uh, en daar onderscheiden we ons ook in met de rest van Europa. Dus in dat opzicht mag er best wel wat positivisme zijn. In Duitsland daalde het producentenvertrouwen een klein beetje vandaag. Mm -hmm. Maar minder dan verwachten. En iedereen had dat natuurlijk verwacht dat het zou dalen... met alle stormen die we op de achtergrond zien als een uh, kerncentrale in Japan. Die nou, ik vraag me wel worden. af hoe, hoe, hoe reëel is dat optimisme onder Nederlandse producenten? Want we zijn toch een exportland bij uitstek. En er er erg veel erg veel onzekerheid in de wereldeconomie. Ja, en in de export zien we natuurlijk wel dat we uh, eerder kijken naar de kansen. En ja. dat geeft aan dat we toch een ondernemend land zijn. We kijken naar de kansen. We zien Precies. herstelwerkzaamheden in Japan. Stam. Maar mm -hmm. ook dat de Japanse industrie waarschijnlijk in Azië... gewoon uh, niet haar leveringsverplichtingen kan nakomen. En dat biedt juist kansen voor de landen met goede handelsverbindingen... zoals Duitsland en Nederland. Klinkt prima. Dan tot slot. Um, waar uh, zijn er kansen uh, deze dagen of deze weken voor beleggers? Welke markten? Welke, welke ja, eentje stipt ik natuurlijk net aan. Hè. De kansen die we zien, toch wel voor Nederland, Duitsland, export van kapitaalgoederen, auto's en luxe consumentengoederen richting Azië. Want daar uh, zal alles vrolijk doorgaan. En we zien natuurlijk ook op de beurs dat uh, de informatietechnologie, maar dan moet je wel heel goed even selecteren wie je hebt. Uh -huh. En dat gaat vooral om wie heeft de goede mode. Uh, zowel qua software, maar ook qua hardware. Dat zijn de bedrijven die het ook nog steeds prima doen. Evert, uh, één zin. Grondstoffen, wel of niet in beleggen? Nou, ik uh, zou er een bescheiden positie in aanhouden. Het lijkt me helder advies. Uh, even het waterlander van Optimix, ik dank je wel. Alle aandacht gaat deze dagen uit naar de opstanden in het Midden-Oosten. Eerst Tunesië, Egypte en nu Libië, Jemen en ook Syrië. De strijd in Libië voert hierbij de boventoon. Maar welke rol spelen de extremisten voortgekomen uit Al-Qaeda hierbij? Ik vraag het islamdeskundige van de Telegraaf, Hans Kuitert. Goedenavond, Hans. Goedenavond Alex. Ja, welke rol zijn ze er nog? Uh, ze, ze, ze zijn weer helemaal terug, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, in, in veel van die landen die jij net opzonde... Uh, is hen het leven behoorlijk zuur gemaakt. Voor een deel ook door de internationale campagne tegen terrorisme. Uh, veel van die mensen zijn uiteindelijk in Pakistan en Afghanistan terechtgekomen. Daar zijn ze uh, inmiddels weer van terug. En, een sprekend voorbeeld daarvan is oost libië mm -hmm. uh, het, het gebied waar uiteindelijk de opstand is begonnen. Uh, daar, uh, daar was dan in Tunesië en Egypte niet de, uh, de, de, de twitterende en facebookende jongeren, primair degene die, uh, die, die voortdurend aan de lijn uh, uit, aan, de, aan de bel trok. Maar het waren steeds meer de, de islamieten, uh, die, de, uh, deze radicale figuren. Uh, de moskee begon een steeds grotere rol te spelen, ook in die overgangsraad die er nu is, waar we dan eigenlijk mee zouden moeten praten als alternatief van Gaddafi. Daar zitten ook mensen met dit soort sympathieën uh, en ze zijn dus gewoon weer helemaal terug. Ja, uh, maar zijn wij nou zo naïef uh, of, of is het toch nog? Uh, we zijn nu bezig met het bevrijden, samen bevrijden van de libische bevolking. Is het naïef? er is een mate van naïviteit absoluut, wat, wat, ik, wat ik heel sterk zie, niet, niet alleen in, in veel Nederlandse media maar ook in de internationale media mm -hmm. het, het idee dat deze democratie immers begonnen en uitgedragen en wellicht voltooid door, door jongeren, me mensen die willen leven als jij en ik zal ik maar zeggen mm -hmm. dat, dat die de toekomst van uh, het Midden-Oosten van de Arabische wereld gaan bepalen uh, daar, uh, langs die lijn kijkt kijkt eigenlijk iedereen. Ik zie dat politici ook steeds meer doen naar, naar uh, islamitische groeperingen. Groeperingen, die laten we daar helder in zijn, maar één ding willen, namelijk het vestigen van het kalifaat. Of met in andere woorden de islamitische heilstaat. Ja, maar we kunnen ons dat zo moeilijk voorstellen. Het is onze godsdienst niet. Uh, en die jihadisten en al qaeda strijders zijn onzichtbaar. Kun je je voorstellen dat dat nu ook even geen aandacht krijgt in de media? Ja, ik kan het me wel voorstellen, maar ik vind het buitengewoon naïef. Want eh, deze, dezezelfde bewegingen hebben toch eh, een, een paar prachtige torens in eh, New York opgeblazen. Zijn we dat dan ineens vergeten, vraag ik mij af. Ja, wat kunnen we er nu tegen doen? We zijn met andere dingen bezig. Ja, we zijn met andere dingen bezig. We zouden er meer, meer, meer oog voor moeten hebben. We zouden, we zouden dus ook meer invloed moeten gaan uitoefenen op de toekomstige pad van dit soort landen... Eh, ...om te zorgen dat, dat dit soort radicale bewegingen, of vaak zich nu gematigd voordoende radicale bewegingen... ...zoals veel takken van de moslimbroederschap, dat we die eh, gewoon een tegenwicht bieden. Kijk. Maar hoe zou het bespreekbaar moeten zijn nu op het internationale platform... waar men nu hè, over hele andere dingen praat? Zou dat tegelijkertijd ook over deze dreiging gesproken uh, kunnen en moeten worden? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Als, als, als, als we alleen al kijken naar alle uitgelekte, via Wikileaks uitgelekte mm -hmm. ambassadeberichten over deze regio. Eh, hebben Amerikaanse diplomaten daar volop eh, voorschotten gegeven bij hun politieke bazen eh, in Washington. Eh, het, het, het gebeurt te weinig, maar vergis je niet over het debat... Want het debat begint, eh, begint steeds meer vorm aan te nemen onder academici. Wat opvallend is bijvoorbeeld, is dat de internationale denktanks... die, die vaak ook adviezen aan, aan, aan de regeringen geven... Hè, internationale crisisgroepen, om er maar eentje te noemen... Eh, allerlei instituten aan, aan gezag hebben, de universiteiten. Eh, daar vindt dit debat over deze dreiging plaats. En daar wordt ook weer gewezen naar Wacht eens, Democratie heeft ook Hamas in Gaza gebracht. Zijn we dat dan vergeten? Ja. Dus het, het debat is niet weg, maar het is nog niet, laten we zeggen, tot het grote publieke domein doorgedrongen. Nee, Hans, tot slot, uh, moet de strijdstak tegen het islamterrorisme helemaal opnieuw beginnen? Um, ik, ik, zo pessimistisch wil ik niet zijn. Nou, ik dank je wel. Hans Kijt, het, islamdeskundige van de Telegraaf. Het is vrijdag, zal het niet ontgaan zijn, maar dat betekent ook tijd voor de vrijdagmiddagborrel, de Vrijmibo. En vandaag is onze verslaggever Wiegerhemmer op de 50PLUS-beurs in Nijverdal, Ja ja, En hij wordt rondgeleid door de jeugdige organisator Vardo Blom. Mensen weten eigenlijk niet precies de 50PLUS, wat hoort er eigenlijk allemaal bij? Zeg het maar, wat hoort erbij? Dat zijn mensen die echt nou ja, actief in het leven staan, actieve plussers, die houden van reizen, die, die graag op de hoogte willen worden gehouden van nou ja, de maatschappij, gezondheid. Waar houden ze niet van?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 bent u aan het doen? Ik ben heling aan het geven. En... Heling is strafbaar, hè? Heling is strafbaar. Die is leuk. <laughs> Oké, okay. uh, heling in de zin momenteel van iemand tot rust brengen en een stukje stressontlading. Oh, en dus, deze mevrouw had dus last van stress? Even kijken of dat, dat mevrouw klopt had. U moest ontladen worden? Nou, nee, het gaat niet alleen maar om stress. Maar ik kan je wel vertellen dat dit niet echt heel erg helpt voor het onstressen. Oh, u, u raakt hier gespannen van? Nou, jij niet. Ik wil graag nu verder met de behandeling. Dat snap ik heel goed. Ja. Ik wens u daarbij alle succes. Dank je U ook, mevrouw. Dag. Hallo. U bent 50-plus, hè? En ja, u dacht, eh, vandaag ga ik eens even naar de beurs. Nou, mijn dochter belde op. Mama, jij moet naar de beurs. Nee, mama, je nee. moet niks. Ga je mee? Want ik ga niet graag alleen omdat ik slechtziende ben. Ziet u mij? Ja, ik zie u maar wazig. Ja. Wat zoekt u hier, mevrouw? Ik gewoon nieuwsgierigheid. En, en ah, ik dat wist heb niet u. Wat ik kon verwachten, dus. Uh, nou. Dus ik weet ook niet wat ik zoek. Misschien kom ik wel iets tegen en dan denk, ik, oh, dat was het Maximo. U bent hier een beetje populair gezegd volledig blanco ingegaan. Ja. Ouder worden. Doet u dat met de gevoel van blijde verwachting? Of denkt u, oh, laat het nog maar even niet zo ver zijn? Het komt vanzelf wel, of u wilt of niet. Ik uh, ga er heel blanco in. <laughs> u gaat overal blanco in, zei je ook al? Ook al? Ja. ja. Is dit een blanco drietal? Ja, Dit is een heel blanco, maar ook heel nuchter drietal. Blanco en nuchter? Ja, ik ben geschrokken dat mijn zoon vijftig werd. Schrok hij daar ook van? Nee, ja. nee, nee, nee, hij aanvaardt net zoals uh, dat ik uh, een jaartje ouder word. Maar dat vind ik wel. Ik schrik wel dat de kinderen ouder worden. Maar zelf ja, maar nee. ik ik niet, Tilde was... niet aan. En was hier ook een wijnproeverij, geloof ik? Hè? Ja, klopt. Ja, we hebben hier een uh, wijnproeverij... We hebben hier uh, een, uh, op Inspiratiepark Sebonne een uh, wijnkelder. Ja, om een lekker, even een lekker wijntje te proeven en uh, daar te genieten in, uh, in de wijnkelder. Ik denk dat ik dat maar eens moet doen. Hè. Het is besloot van rekening de vrijdagmiddagbordel. Precies. Zo, de wijnkelder wordt geopend. Met een prachtige kroonluchter. En natuurlijk met wijn. Mevrouw, u gaat het proberen zo. Ik ben van het Hof van Twente wijn. Ik verkoop je de wijnen. Wacht, ja. nou wordt het interessant. Hof van Twente wijn, dat betekent zoveel als Hollandse wijnen. Hollandse wijn, bijna Twente, inderdaad, dat klopt. De, de rode Twentse wijn is die er ook al? Uh, ja, we hebben twee rode wijnen, de Pinotin en de um, Regent wijn. We hebben drie witte wijnen en één rosé. Heel goed, we gaan het zo eens proberen hier. In, uh, in Nijverdaal, laat de glazen maar klinken. Santé. Santé. Klonk gezellig daar in Nijverdal. Iets anders, reclame. Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak of Bob jij of Bob Ik. Een paar voorbeelden van huidige andere overheidscampagnes. Tijdens het autorijden zijn we vaak met heel andere dingen bezig dan met autorijden. In Nederland weten we de belastingaangifte die hoort erbij. Waardoor we ongemerkt net iets harder rijden dan toegestaan, je kunt namelijk meteen orgaandonor worden met je DigiD. Op dit moment wordt de aangifte van Els ingevuld, rij, bewust. Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50 in de bebouwde kom. Als je donor bent, wordt de kans groter dat mensen die wachten op een orgaan kunnen overleven. Leuker kunnen we dit maken, wel makkelijker. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Ja, betuttelend of juist goed. Alwien de Jong, goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent directeur bij reclamebureau uh, YNR, zeg ja, ik dat goed? Ja, in Amsterdam. Welkom op de redactie uh, van WNL. We hebben u uitgenodigd omdat de campagne geen 16, geen druppel, niet werkt. Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat jongeren toch wel drinken. En de goede orde, u heeft niet aan die campagne meegewerkt, dus u kunt vrijheid spreken. Wat is er mis met de campagne? Ik denk uh, dat het iets kort door de bocht is om te zeggen dat er echt iets mis is met. of om die campagne echt af te serveren. Uh -huh. uh, het onderzoek laat zien dat jongeren makkelijk drank kunnen kopen hè, in de supermarkt. Ja. Uh, dat gaat eigenlijk niet over de reclame, maar over het beleid achter de reclame, dus over het beleid op de supermarktvloer. Mm. Er zijn ook heel veel onderzoeken die juist aantonen... dat het aantal jongeren dat alcohol gebruikt... de afgelopen jaren met wel 20 is afgenomen. Dat is natuurlijk hartstikke veel. Yeah. In 2003 dronk nog 85 van de jongeren. Dat is nu 65 Dus dat is een trend die er toch op wijst... dat, dat, dat die campagnes wel degelijk iets doen... Ja, maar het onderzoek van de Universiteit Twente, onder het absoluut drankgebruik van de jongeren, blijkt dat het nog hoog ligt en ook niet omlaag gaat door zo'n campagne. Is ja. het niet beter om zo'n campagne te richten op ouders die verantwoordelijk zijn voor hun kinderen? Uh, ja, de, uh, de slogan geen zestien zijn geen druppel, uh -huh. die is vooraf gegaan door uh, volgens mij alcohol onder de zestien, natuurlijk niet. En uh -huh. je moet dat zien als een soort paraplu gedachte. Ja. Daar voert de overheid eigenlijk verschillende campagnes onder. He, ook campagnes die gericht zijn op ouders. Iedereen kent volgens mij wel die filmpjes van dat kind... dat opgesloten zit onder een bierglas. Mm. Dat gaat er dan over dat kinderen hersenbeschadiging oplopen... van alcoholgebruik. Mm. En uh, ja, dat is dan bijvoorbeeld een hele informerende campagne. En het punt is eigenlijk, en dat geldt in het algemeen voor effectieve overheidsreclame... dat een informerende campagne eigenlijk weer wat beter werkt... bij hoger opgeleiden. Hè. Hoger opgeleiden die willen graag informatie van de overheid... en dan vervolgens zelf bepalen wat ze met die informatie doen. Maar de vraag die dan vooraf zou moeten gaan... zitten we wel te wachten op dat is het goed bedoelde overheidsadviezen. En dan maakt u dus een onderscheid tussen hoog en hoog opgeleide en laag opgeleide. Zeker, opgeleid. ja. ja. Mensen die relatief hoog zijn opgeleid... die willen eigenlijk dat de overheid zich zo min mogelijk met hen bemoeit... Terwijl lager opgeleide dat ja, in het algemeen uh, geldt juist... die vinden eigenlijk dat de overheid een veel grotere rol mag nemen. En die uh, zitten er meer in van laat de overheid nou maar eens goed vertellen... wat er wel mag en wat er niet mag. Mm -hmm. Dus wat eigenlijk een hoger opgeleide als betuttelend uh, ervaart... dat vindt een uh, lager opgeleide juist een hele goede campagne. Ja, bedrijven weten uh, meestal uh, exact wie hun doelgroep uh, is... Hè, en hoe ze die moeten selecteren en bereiken. En dan huren ze een reclamebureau in. Mm -hmm. Wat kan de overheid daarvan leren? Nou, het is soms ook zo dat ja, er zijn heel veel bedrijven... die ook nog wel wat van de overheid kunnen leren, denk ik. Er is oh. een heel mooi voorbeeld van overheidscommunicatie via hives. Uh, uh, mm -hmm. De veelbekroonde Stanislavski-campagne. Ik weet niet of je die kent. Daarin worden hivers, uh, jongeren, eigenlijk de stuipen op het lijf gejaagd... omdat de campagne de indruk wekte... Dat een Russische maffiagroep met je privégegevens aan de haal was gegaan. Yeah, yeah. Hele effectieve waarschuwing eigenlijk voor jongeren om op internet ook op je privacy te letten. En dat filmpje is echt miljoenen keren het internet over gegaan. En de overheid, ja, liet daar Even mee. Een andere over, succesvolle overheidscampagne, uh, misschien wel de meest succesvolle, is de Bob-campagne. Ja, yeah. Waarom is die zo goed? Waarom is je zo aangeslagen? Ja, de Bob-campagne is echt een mooi voorbeeld van hoe je op een succesvolle manier eigenlijk de norm kunt stellen. Ja. Uh, even in moeilijke woorden, je hebt de prescriptieve uh, pre norm... en ook de descriptieve norm. Uh, die prescriptieve norm die zegt, jij moet je zo gedragen. Ja. Het voorbeeld is, don't drink and drive. Uh, en die descriptieve norm die zegt juist... de meerderheid in deze samenleving die gedraagt zich zo. Iedereen gedraagt zich zo... En de Bobcampagne laat dan ook zien dat het heel normaal, heel geaccepteerd en heel bestaand gedrag is. Dat je een Bob aanwijst als je met een vriendengroep uh, gaat drinken. Ik geloof je, onze tijd zit erop. Oh, ik jammer. moet je afbreken. Aline ja? de Jong van Warner Reclamebureau, dank voor je komst naar de studio. En straks Manchare, dat is het culinaire radioprogramma van Radio 1. En daarmee begint het weekend vooral met smaak, zeggen ze. Um, en tot zover, avondspits. We melden ons maandagavond weer op deze zender. En ik ben er maandagochtend zelf met een ochtendspits op Nederland 1. Ik wens u een heel fijn en aangenaam weekend. Voor Wakker Nederland, omroep WML. EK voetbal op Radio 1. Zometeen om 8 uur. Gaat u erin? Hij zit erin om gelijk maken. EK kwalificatiewedstrijd Hongarije-Nederland. en Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. En langs de lijn. Zometeen om 8 uur. Radio 1.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 Kijk voor meer informatie op katerijneconvent.nl Dit is Radio 1.